Tijd voor de Limmeringen! Ja, la Er was eens een jongen uit Loenen, die stond met zijn meisje te zoenen. <tied> Toen hij vroeg: Is het fijn? Zei ze: Nee, je doet pijn, want je staat al een uur op mijn schoenen. De deken te aken, ja. lag s'nachts diepe zuchten te slaken. Oh, oh. Ze jammerde, o, oh, het kriebelt me zo, wel een deken in bed, maar, maar geen laken. Geen laken. uit een koor in vier jaar, er glijdt uit op een trotsje bananen. Hij viel niet op zijn gat, maar voorover zodat hij nu zingen moet bij de ja, sopraan. Ja, ja. Ja, ja, Ik heb er ook nog een, hoor twee nonnen uit Montevideo. Die ruilde hun Alfa Romeo. Romeo in voor een daf En rijden nu maf als promotieteam rond van de EO Ja! Ik heb er nog één! is toch oude man uit Japan was Benieuwd of hij nog wel een man was Hij nam een vrouw mee naar bed, maar hij lag nog maar net of hij Mag Er was eens een maagd in Zuid-Baren. Die wilde haar keus heet bewaren. Maar zo moet een keer een schatrijke heer. Er was eens een maagd in zuid